Nog maar eens een testje of eh, potkosten nu mee zal lukken. Ik zal het dus nog eens proberen met een RSS feed.